7. Iedere ochtend had ik ook gemaakt door de foto's. Terwijl ik hier sta, staan er twee katten op mij te wachten om te eten en een buurkat kijkt mij voor je aan. En je hoort wel wat geluiden ook van de binnen De dag gaat langzaam beginnen. Maar als hij zo kan beginnen,